9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Dat landelijk pakket over het verdwenen bandje van het gesprek tussen staatssecretaris Steven en uh, Jos van Rij. U weet wel uit Roermond, En voormalig bondgenoot van Berlusconi, Gianfranco Fini, over de ondergang van zijn vroegere vriend. Hier is het NOS-journaal. Doorrad Begerts.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 Korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat er een diepgaand onderzoek komt... naar geweld tegen politiemensen in hun privé-tijd. Hij noemt de uitkomsten van een enquête van politievakbond ACP schokkend. 30% van de ondervraagden zegt in de vrije tijd waarin ze het slachtoffer te zijn geweest... van geweld dat te maken had met werk. Ik ben me rot geschrokken van het volume, zei Bouwman in het Radio 1 -journaal. recent voorbeeld is een politieman die laat ergens een Nederlandse hondje uit. Die wordt herkend door, door twee jonge mannen op een scooter... En die herkennen hem als politieman. En dat is voldoende reden om te stoppen en om te gaan slaan en meppen. Uh, en dat is iets, uh, laat ik maar zeggen, waarvan je kan denken... ja, dit, dit is volstrekt doorgeslagen. Korpschef Bouwman, hij wil dat de politie dergelijke zaken prioriteit geeft. En ook adviseert hij agenten om altijd aangifte te doen... als ze in hun privéleven te maken krijgen met geweld.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 En uh, dit jaar blijven, ze inderdaad, blijven de gemeenten eronder. Nu lijkt het inderdaad uh, dat de gemeenten zich houden aan de afspraak. De OZB is de grootste eigen inkomstenbron voor gemeenten. Met het Rijk is afgesproken dat de inkomsten gemiddeld... met niet meer dan 2,45 mogen stijgen. Die norm voor 2014 is strenger dan voorheen... omdat in de voorgaande jaren de norm telkens is overschreden. Uit een rondgang van de NOS langs 142 gemeenten... blijkt dat het OZB-tarief volgend jaar overal stijgt. Met nog amper zeven maanden te gaan voor het WK-voetbal... ligt de bouw van twee stadions in Brazilië achter op schema. De FIFA wil dat eind dit jaar alle twaalf stadions zijn opgeleverd. Maar dat gaat zowel in Manaus als in uh, Cuiaba niet lukken. In Manaus, de meest westelijk gelegen speelstad... loopt het project ver achter. Daar moet een dak nog de juiste ondersteuning krijgen. En de helft van het aantal stoelen moet nog worden geïnstalleerd. Kentekenbewijs wordt vanaf 1 januari een kaartje op creditcardformaat nieuwe kaartje is volgens minister Schultz minder fraudegevoelig. Op het nieuwe kaartje zit een chip waarop de gegevens van zowel auto als eigenaar staan. De kentekenkaart wordt geleidelijk ingevoerd. Nieuwe voertuigen krijgen er vanaf 1 januari 1. Bestaande voertuigen krijgen een kentekenkaart als het voertuig wordt overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar. En na verwachting zijn in 2019 alle papieren kentekenbewijzen vervangen door kentekenkaart. Het weer vanuit het noorden wat lichte buien. Eerst mogelijk nog natte sneeuw, later droog en vanmiddag zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Vanavond gaat het even vriezen, daarna wordt het bewolkt en zachter. Morgen regent het dan en kan het 10 graden worden. Alleen in Limburg blijft het lang droog en dan wordt het hooguit 4 graden. En hoe is het inmiddels op de weg, Dennis Mooi? Nou, het gaat langzaam de goede kant op. Er staat nog een dikke 200 kilometer file. En er zitten er ook een paar bij met dubbele cijfers. Zoals op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Het komt door een ongeluk. Andere kant op. Dus naar Utrecht staat tussen Sint-Michels-Gestel en Waardenburg 17 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knobbert Veen en Zoeterwoude-Rijndijk 11 kilometer komt door een ongeluk vanochtend vroeg met een tweetal vrachtwagens. Twee rijstroken zijn er al dicht. Dat betekent dat er eentje open is. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein... 8 kilometer door een nieuw ongeluk. De rechterreis ook is ook De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Wassenaar 14 kilometer. Het is daar zo druk vanwege omrijders, vanwege dat ongeluk met die twee vrachtwagens op de A4. En op de A59 Sirikse Den Bos staat tussen Waspik en Nieuwkuik 16 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Agenten hebben in hun privésituatie vaak te maken met geweld. Dat blijkt uit onderzoek van de politievakbond ACP. Collega's, een goedere worden vernield. Dan gaat het over autospiegels, bekrassen van auto's, soms stenen door ramen, maar ook fysiek geweld. Tot en met geweld tegen gezinsleden toe. Stenen door ruiten, dreigbrieven, intimidatie. Een op de drie agenten, 30 procent, dus wordt in hun privéleven geconfronteerd met geweld. Blijkt uit cijfers van de politievakbond. Voorzitter van ACP Gerard van der Kamp laat weten... dat de cijfers ver boven zijn verwachting liggen. Ja, dat is natuurlijk voor politiemensen buitengewoon schokkend... dat ook hun eigen privé niet veilig is. En uh, hoe ze daar dan uh, mee om moeten gaan. Ja, komt dit overeen met bijvoorbeeld aangifte die zijn gedaan door agenten? Want dit gaat natuurlijk om ervaringen. Wat, wat zijn de cijfers die daar tegenover staan?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 Nou dus een geschokte korpschef van de nationale politie, Gerard Bouwman. Als u meer wilt lezen over dat onderzoek en de reacties... dan uh, wijs ik u graag naar onze website. NOS.nl, even klikken op onderzoek naar geweld tegen agent. Het is twaalf minuten over negen. Ga gaan naar Italië. Gianfranco Fini, ooit vicepremier van Italië... en een van de machtigste mannen van het land... keerde zich openlijk af tegen Silvio Berlusconi. Morgen wordt er gestemd over zijn zetel in de Senaat. En de algemene verwachting is dat hij die zal moeten inleveren. Het geluk van Berlusconi lijkt voorbij, zo hoort correspondent Rob Zoutberg. Silvio Berlusconi, presidente. Het klinkt steeds verder weg. Nu de oud-premier vrijwel zeker uit de Senaat wordt gezet.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 Voormalig vicepremier van Italië, Gianfranco Fini. Exclusief in gesprek met uh, Rob Zoutberg. Het NOS Radio 1-journaal. Vanuit Enschede vertrekken zo meteen een paar bussen met Syriërs richting Den Haag. Ze gaan daar een stille tocht houden om aandacht te vragen voor de oorlog in Syrië. Er zijn inmiddels uh, twee bussen aangekomen bij de sint Kuriakos, is het hè? Sint Kuriakos, hè? Ja, Kuriakos. Kuriakos. Wie was dat? Sint Kuriakos? Dat is een heilige van onze kerk. Ja? Dat was een klein kind die al. Uh, ze moesten afgoeden uh, aanbidden. Ja. Maar dat wilde ze niet. Ja, en toen werd ze gemarteld. Eerst werd de moeder gemarteld en daarna werd de kind. Het is wel toepasselijk dat wij nu voor zijn kerk hier uh, staan. Want eigenlijk, in zekere zin gaat het nu ook over een Godsdienstoorlog. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, heel veel christenen die worden bedreigd in Syrië om te bekeren tot de islam. Vandaag heb ik zien, daarna familie, we wonen in Syrië, de problemen, altijd ons verdrietig, altijd de banen, altijd. Ja, graag oorlog stoppen, genoeg. U heeft familie in Syrië ook? Heeft u daar nog contact met uw moeder? Nu niet, nee. Nu nee, twee weken, drie weken geen telefoon. Heel moeilijk. Ja. Ondertussen is de bisschop aangekomen. Ja, dat is onze bisschop Polycarpus. Moor Polycarpus is bisschop van Nederland. Aha. Ja, ja. Hij heeft een uh, zwart gewaad aan met een rode sjaal om. Meestal de bisschopen dragen een rode jurk. Of sjaal of een... Ja, vestjes, maakt niet uit. Spreekt hij ook Nederlands? Ja, hij spreekt Nederlands, hij spreekt Engels, hij spreekt een paar okay. dalen. Ja, hij kan wel even goed... Kunnen we even naar hem toe gaan? Natuurlijk, ja? ja. We gaan even... We lopen even naar de bischop. Goedemorgen, Goedemorgen, meneer de bisschop. Dank u wel. Gaat u ook mee naar Den Haag? Uh, klopt. We hadden het vanmorgen hier over het gevoel van de machteloosheid van de mensen hier. Uh, dat klopt. Uh, maar we zijn hier samen om... Uh... En beantwoord te geven voor de schreeuw van onze broeders en zusters in Syrië. Uh, wij bidden uh, voor de slachtoffers. Wij bidden voor vrede in Syrië en de hele Midden-Oost. Maar ook voor de vrijgelaten van onze twee uh, voor de aardbeschoppen van Aleppo. Morgeloris, Johanna, Ibrahim en uh, Morbolus Siyazji. Uh, maar ook wij willen... Uh, uh, die mensen uh, het uh, liefde en het leven te vieren en niet de dood. Dat is heel belangrijk dat we zijn hier in de wereld zijn... om te genieten van het leven en niet uh, oorlog te maken. Dank u wel. Dag, Ik wens dank. u een goede reis. Dank u wel. Ja, dag. Ja, daar gaat uh, de bischop en zijn gevolg de bus in groot kruis gaat mee, kruis op een stok. En natuurlijk de spandoeken ook. En daar gaat de eerste bus met de bisschop onderweg naar Den Haag. De volgende bus uh, zal zo zometeen volgen. Ik zou zeggen, terug naar Hilversum en de groeten uit Enschede. Dankjewel, is het druk trouwens vanuit het oosten richting Den Haag? Den is mooi? Ook zo even kijken, inderdaad. Enschede richting Den Haag. Uh, nou, tot en Utrecht valt het reuze mee. Maar ja, daarna kom je de Randstad in. En dan uh, het wordt, het nog, wel, ja, wordt ja. het nog wel even aansluiten op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. En verder. Maar, en verder. Uh, 31 files staan er nog. Uh, 170 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 tussen Den Bos en Utrecht is het in beide richtingen nog aansluiten. door ongelukken eerder vanochtend. Richting Den Bos zijn er nog twee rijstroken dicht. tussen Waardenburg en Zalbommel. En dat levert 12 kilometer file op. tussen Culemborg en Zalbommel. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoop en veen en zoeterwoude rijndijk ook 12 kilometer. door een ongeluk met twee vrachtwagens. Vanochtend om 5 uur was dat al. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En dat betekent dat er eentje over is. De A16 Breda Rotterdam, daar is zojuist een ongeluk gebeurd... voor het knooppunt ter de plein. De rechterrijstrook is dicht, 11 kilometer nu. En de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch... tussen Waspik en Nieuwkuik, 16 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel open. Dankjewel. Wij zijn op zoek naar het verdwenen bandje. Nou ja, naar het landelijk pakket. Joem, oh, die zouden wat kunnen zeggen over het verdwenen bandje... waar het staatssecretaris Teven op zou staan. We blijven het proberen bij het landelijk pakket. Blijf luisteren. Ocean of live hoorde u van Tim Knol. Het is acht minuten voor half tien. U luistert naar de NOS Radio 1-journaal. Ja, hoe zit dat met dat verdwenen bandje? Met erop een gesprek tussen staatssecretaris Steven en Jos van Rij. Wim de Bruin van het Landelijk Parket. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde zijn, meneer de Bruin... om het een en ander uit te leggen. Want wat is er met die opname gebeurd? Nou, het gaat niet, uh, dat is uh, denk ik toch een misverstand. Uh, het gaat namelijk helemaal niet om een opname... Er is uh, een gesprek geweest dat niet is opgenomen. Uh, uh, dat geeft nu aanleiding dus om uh, de heer Teve te horen. Oké, okay, want het zou wel opgenomen moeten zijn, geloof ik. Hè? Omdat uh, in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar de heer Van Rij gesprekken werden afgeluisterd. Dat klopt inderdaad. En door een uh, technische storing, daar is onderzoek naar gedaan, en wij komen uit op een uh, technische storing, is dat uh, gesprek dus niet opgenomen. Nou, dat is ook toevallig, want het gaat het om de staatssecretaris is. van Defensie... met wie gesproken is, van uh, justitie, pardon. Van justitie, dan, ja. Ja. Uh, ja, dat is inderdaad toevallig. Uh, en omdat er toch behoefte is om uh, meer, meer uh, informatie over dat, uh, dat uh, bedoelde gesprek... Uh, wordt dus de heer TV als getuige gehoord. En een technische storing, betekent dat, wat moet ik daaronder verstaan? Wat is er dan gebeurd? Ik kan het natuurlijk niet uitleggen, maar ze heeft wel het resultaat gehad... dat we wel weten dat het gesprek er geweest is... Uh, maar dat het niet is opgenomen. Hm. En waarover moet meneer Teve getuigen dan? Over de inhoud van dat gesprek. Omdat er behoefte bestaat, ook aan de kant van de heer Van Rij... Uh, om over de inhoud van dat gesprek uh, een verklaring te laten afleggen... zodat die gebruikt kan worden in de strafzaak. Uh, Oké, okay. want uh, volgens de Telegraaf, want daar uh, halen wij het verhaal vanochtend vandaan... zou er uh, in dat gesprek uh, besproken zijn... de uh, burgemeestersbenoeming in Roemond. Klopt dat? Ja, dat kan ik u niet zeggen, want wij kennen de inhoud van dat gesprek niet... juist omdat het niet is opgenomen. Ja, door die technische storing? Ja. Ja. Ah, Oké, okay. maar ja, waarom denkt u dan dat, dat er iets gezegd zou zijn... wat van belang zou kunnen zijn in een, onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek... naar een Roemondse VVD-prominent? Nou, om het iets korter te maken, als, als een van, een van beiden dus een gesprek heeft gevoerd en, vindt, en in dit geval uh, de verdachte, de heer Van Rij, vindt dat het van belang is voor de zaak en het gesprek is niet opgenomen, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat uh, degene die aan de andere kant van de lijn heeft gezeten, uh, dat die dan wordt gehoord als getuige om uh, aan te geven waar dat gesprek over ging. En, en waarom vindt meneer Van Rij dat dan zo belangrijk... voor dat het onderzoek... want dat zou hem dan vrijpleiten? Of juist eh, ook naar andere ja. wijzen? Wat, wat zegt hij daarover? Ja, ik, denk, ik, denk, ik denk dat u dat het beste aan de heer Van Rij zelf... of aan zijn advocaat kunt vragen. Want ik kan dat u dat antwoord niet geven. Ja, want ja, een aparte zaak is dit. Ja. ja. Met een storing hè zo. technische storing. Ja, een vrij belangrijk gesprek. Komt dat vaak ja, voor, meneer De Bruin? Een lettertantwoord antwoord dat heb ik niet. En, en of het gesprek belangrijk was, dat kan ik u niet zeggen. Daar, nee, dat moet nog blijken. Allebei de partijen moeten, uh, daarover moeten verklaren. Ja. En zo'n technische storing, hè? Um, gebeurt dat regelmatig bij het OM? Dat is niet een storing bij het OM geweest. Uh, voor zover waar we nu hebben kunnen nagaan is het een uh, storing ergens uh, in, de, in de apparatuur, in de hele ICT, uh, waar telefoongesprekken worden afgetapt. Dus bij welke uh, dienst moeten we dan op, zijn als we daar nog wat over willen vragen? Nee, bij mij wel aan het goede adres. Aha. Maar ik kan het u, ik kan het u niet, uh, niet uitleggen. Nee. Nou, dat was duidelijk. Wim de Bruin van het uh, landelijk pakket. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Het is uh, vier minuten voor half tien. Internetbedrijf Yahoo gaan we het over hebben... met uh, onze eigen internet-expert Rashid Finch. Um, klinkt voor velen, Rashid? Welkom in de studio. Dank je. Als vergane glorie. Um, maar steeds vaker verschijnt hoe op de radar. Het bedrijf werkt aan een nieuwe strategie. Wellicht meer met nieuws dan met technologie te maken heeft. Want ze zou nu een grote vis aangenomen hebben. Met de titel Global Anchor. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat klinkt echt als nieuws inderdaad. Hè? Ja, Ze hebben Katie Couric aangenomen. Dat is eigenlijk de Amerikaanse Sasha de Boer. Want ze presenteerde tot voor kort het late nieuws... op een van de grote Amerikaanse zenders. Nu niet meer. Uh, maar nu wordt ze dus een... Ja, tv-presentator, internet-tv-presentator bij Yahoo. Uh, Yahoo dat we kennen uh, omdat het de grootste mailprovider van de wereld was. Dat is uh, nu niet meer zo, geloof ik. Um, en uh, ze hadden ook een zoekmachine, maar dat wilde allemaal niet... Toen, uh, toen Google om de hoek kwam kijken. Dus gooi het nu over een andere boeg. Uh, wat uh, Katie Couric precies gaat doen als global anchor is niet helemaal duidelijk. Maar blijkbaar heeft Yahoo dus wel echt zijn zinnen gezet op uh, online nieuws. Ja, maar je hebt geen idee wat zij zou, wat haar rol dan... Uh eventueel zou gaan worden. Ze zijn er nog een beetje vaag over. Uh, de CEO van Yahoo, Marissa Mayer, die heeft wel gezegd... We willen ook heel veel correspondenten aannemen. En ze hebben de afgelopen maanden ook wat columnisten aangenomen. Hm. Dus Yahoo ja, gaat eigenlijk... Een beetje af misschien van het technologiebedrijf dat we kennen en we willen echt de content kant op. Dus nieuwscontent maken. Ze hadden ook het bloggingplatform Tumblr gekocht voor maar liefst mm -hmm. 1 miljard dollar. Waar ook veel tieners komen, dat is interessant natuurlijk. Um, dus het wordt echt een, uh, een plek op internet waar je, waar je terecht kan voor je content in plaats van voor je e-mail en om websites te zoeken. En je zei al eventjes, die Global Anchor, die ik heet de Couric, die is te vergelijken met Sascha de Boer. Zij is alleen niet gaan fotograferen, begrijp ik. Volgens mij, uh, nee, nee, nee, ze is toen een ander soort tv-programma's gemaakt. Fotografie is geloof ik niet zo goed in. Nee, en wat deed ze verder? Better? Uh, Katie Coric deed echt heel veel, uh, eigenlijk alleen maar nieuwsprogramma's. Maar ze, heeft bij ABC, ze werkt nu ook nog uh, tot, tot voor kort bij ABC... waar ze ook nog actief blijft in één of twee programma's. Maar ze werd echt bekend uh, van het CBS Evening News... dat ook echt om acht uur werd uitgezonden. Samen. Nou, en denk jij om, om op content over te stappen... Hè, dat dat lucratief zou kunnen zijn voor Yahoo? Nou, ik denk het wel. Uh, allereerst heeft Yahoo blijkbaar gezegd... nou, dat zoeken uh, laten we lekker aan Google en Microsoft over... want uh, daar komen we niet echt meer tussen. Um, en uh, Yahoo zegt ook, ja, we willen advertenties verkopen... maar we hebben eigenlijk... te Weinig video's, te weinig materiaal om die advertenties bij te plaatsen. Aha. Dus ze hebben gewoon nieuwe, nieuw materiaal nodig. Dat is eigenlijk waar ze nu mee bezig zijn. Ja, maken ze kans, denk je? Ik denk het wel. Ze hebben best wat geld. Uh, geld is vaak een probleem hè, bij online journalistiek. Uh, maar ze hebben dus aardig wat buffer daarvoor. En blijkbaar uh, zijn ze er wel heel serieus in... als je iemand als Katie Couric aanneemt. Dus ik denk dat daar best wat innovatie vandaan kan komen de komende tijd. Interessant. Dank je wel weer. Rashid Finch over de opkomst van Yahoo. En nog niet als zoekmachine, maar als nieuwsmaker. Nou, wij zijn als nieuwsmakers ook aan het eind gekomen van onze uitzending. Het is uh, bijna half tien. Ik ga eens kijken wat de collega's van de Caro oh, zo dadelijk brengen. Zullen Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen, wat heb jij straks? De versoepeling van het ontslagricht. Een van de speerpunten van dit kabinet. Vrijdag praat de ministerraad over een wetsvoorstel daarvoor. Maar de arbeidsrechtdeskundigen die dat wetsvoorstel hebben ingezien... zeggen dat het mogelijk juist aanverrechts gaat werken. Ontslagen worden wordt helemaal niet makkelijker, zeggen zij. Verder de Britse koningin Elizabeth, Die is ook het staatshoofd van Australië. Ze wordt daar vertegenwoordigd door een gouverneur en laat die nou net de vertegenwoordiger van de kroon zijn... die een groots voorstander is van de Republiek Oei. Australië. Gedonder en gedoe daar dus. Down under. Dat en meer zometeen bij de Cairo. Dank je wel, Sven. Dit is Radio 1. E. Straks luisteren dus. Nu eerst naar Dorot meegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven van Justitie is opgeroepen... als getuige in de zaak rond de Roermondse VVD'er Jos van Rij. Teven moet uitleg geven over een telefoongesprek dat hij voerde... met de oud-wethouder, die verdacht wordt van corruptie. Het gesprek had opgenomen moeten worden... omdat de wethouder op dat moment door de politie werd afgeluisterd... vanwege dat corruptieonderzoek. Maar door een technische fout is het gesprek niet opgenomen... zegt het openbaar ministerie. Teven wil niet reageren, want het is een lopende zaak. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat er een diepgaand onderzoek komt naar geweld tegen politiemensen in hun vrije tijd. Noemt in het Radio-Institut de uitkomsten van een enquête van politievakbond ACP schokkend. 30% van de ondervraagden zegt in die enquête in de vrije tijd wel eens het slachtoffer te zijn geweest van geweld dat te maken had met het werk. En De bouw van enkele voetbalstadion's voor het WK in Brazilië ligt achter op schema. De FIFA rekent erop dat eind dit jaar alle twaalf stadion's klaar zijn. Maar dat gaat zowel in Manaus als in Cuiabá niet lukken. In Manaus zijn ze nog het verst van huis. Daar moet nog een dak worden ondersteund. En de helft van het aantal stoelen moet nog worden geïnstalleerd. Mogelijk iets meer staanplaatsen dan gedacht. Dat zijn de hoofdpunten. En hoe is het op de weg, Dennis? Mooi. Even kijken, er staan nog 20 files. 120 okay. kilometer. Wat je, je dat mee of tegen? Nou, dat is wel aardig op schema nog. Uh, maar er zitten wel een paar flinke jongens tussen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... staat tussen Sint-Michelsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer. En uh, een stukje verderop tussen knooppunt Empel en Zalbommel 8. Uh, dat komt door ongelukken. En op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden... staat tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij... En goed nieuws, de A4 Amsterdam-Den Haag is helemaal weer open. En tussen knooppunt Burgerveen en Zoete Rijndijk nog wel 12 kilometer file. Vanochtend om 5 uur is daar een ongeluk gebeurd met, uh, met een tweetal vrachtwagens. Maar de weg is dus nu weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt plein 11 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. A44 naar Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar. Nog 7 kilometer bij de verkeerslichten daar. En de A59 Sierikszee den Bos tussen Waspik en Nieuwkuik. 16 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. De A325 tot slot vanuit Nijmegen naar Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen knopend Ressen en uh, Elders. Dat 4 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het ontslagrecht wordt helemaal niet soepeler. Australiërs willen af van de monarchie. Regelgeving belemmert onderzoek naar zelfmoord onder jongeren... en het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in de hoofdstad van Drenthe, Assen. Bij de jongste directeur van een Tweede Wereldoorlog museum... U kunt mij volgen op Twitter als u wilt, at skokkelman. Reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland, Aanstaande vrijdag, dames en heren. Bespreekt het kabinet het wetsvoorstel over flexibilisering van de arbeidsmarkt in de ministerraad? Vooral het ontslagrecht moet soepeler. Maar deskundigen die het voorstel hebben gezien, die twijfelen of dat ook gaat worden bereikt. Stefan Gassagal is hoogleraar arbeidsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen, met Kokkelman. Bent u ook uh, een van die twijfelaars? Ik, ben, ik, ik twijfel niet eens. Ik ben er eigenlijk wel vrij zeker van dat dit geen versoepeling gaat opleveren. Waarom niet? Nou, kijk, wat het Nederlandse ontslagrecht op dit moment kenmerkt... is de zogeheten preventieve toets. En dat is internationaal gezien wel vrij uitzonderlijk. En dat houdt eigenlijk kort samengevat in dat een werkgever pas van een werknemer af kan... als er een externe deskundige naar heeft gekeken. Nou, dat zijn in Nederland... Twee uh, mogelijkheden. Je kunt in de eerste plaats als werkgever naar het UWV gaan... om een zogeheten ontslagvergunning aan te vragen. Ja. Of je kunt naar de rechter gaan om ontbinding te vragen. Ja. Nou, Dat maakt het Nederlandse systeem vrij inflexibel. Ja. En dat blijft gewoon zo in het nieuwe systeem. Dus daar verandert niks aan? Daar verandert in feite niks aan. verandert uh, in die zin dat er twee instanties blijven die van tevoren toetsen. Ja. En dat je eigenlijk altijd zo'n toets hebt. Waar wel wat aan verandert is dat het nu zo is. Ja. En dat is wel een verbetering. Dat het nu zo is dat in feite de werkgever kan kiezen waar die heen gaat. welk loket die naartoe gaat. Ja. En dat zou in het nieuwe systeem anders zijn. Daar bepaalt de ontslaggrond naar welke uh, naar welk loket je toe moet. Ja, werkgevers moeten nog altijd een dossier bouwen ook. Als ze van iemand ja. af willen. Dat blijft Zeker. ook zo. Ja. Maar er gebeurt nog iets. Uh, namelijk werk Werknemers kunnen vanaf 2015, als de wet ingaat... in hoger beroep en cassatie tegen hun ontslag. En ja. dat kunnen ze nu niet. Dus met andere woorden, ze kunnen nu ook in hoger beroep gaan... als ze worden ontslagen door een rechter. Ja, nou dat is, dat is niet helemaal het juiste verhaal. Het is, het is wel grotendeels juist. En nu is het zo dat, dat bij één van beide procedures... Hè, als, je naar het UVV, als de werkgever naar het UVV gaat om ontslagvergunning te vragen... dan kan de werknemer daarna naar de kantonrechter... en daarna nog naar het Hof en zelfs naar de Hoge Raad... Ja. Maar die andere procedure bij die ontbindingsrechter... daar is het nu zo dat er geen hoge beroep in cassatie mogelijk is. En juist omdat dat zo is... Um, en in feite de kantoorrechter wat sneller tot beëindiging overgaat... Dan, dan via die andere route mogelijk is... Ja. is daar die hele ontslagvergoedingenpraktijk tot stand gekomen... Om, die, om dat eigenlijk een beetje te compenseren. Nou, ja. Wat zegt dit wetsvoorstel nou? Dat gaan we veranderen, daar komt ook hoge beroep in cassatie. En dan gaat een procedure die nu over het algemeen twee maanden duurt... Nou ja, dat, dat, dat, gaat, dat gaat in potentie gaat dat vijf, zes jaar duren. Nou, als u werkgever bent, wordt u daar niet blij van. Maar dan denk ik, het wordt helemaal niet soepel om mensen te ontslaan. Nee, nou ja, weet u wat het is? Kijk, waar ik met verbazing van heb kennisgenomen de afgelopen uh, maanden met dit hele verhaal... ...is dat er in de politiek steeds maar wordt gezegd, ja, versoepeling, versoepeling, versoepeling. Ja. En wat dat betreft uh, verandert er eigenlijk weinig uh, in de politiek, want al de Romeinen hadden een, een mooie stijlfiguur, de zogenaamde repetitio. En dat is eigenlijk een soort van argument van, ja, zolang als je maar zo vaak mogelijk herhaalt dat iets zo is... Dan wordt het op een gegeven moment wel zo, maar, maar dat is gewoon niet aan de orde. Met andere woorden, het is een window dressing operatie van het kabinet. Nou ja, ik zou het. Ik, ik, kijk, het, het punt is natuurlijk. Er is wel een soort van uh, uh, algemene overtuiging dat er aan dat ontslagrecht wat moet veranderen. Ja. En er is nu dat sociaal akkoord gesloten door, ja. door de sociale partners. Ja. En ja, daar hebben de vakbonden gewoon, ja, ik kan het niet anders zeggen, gewoon een hele goede deal gedaan voor hun ja. achterban. Ja. Maar goed, dat sociaal akkoord stond weer op losse schroeven ten tijde van het herfstakkoord. Toen kwam D66 aan tafel zitten. En een ja. van de eisen van D66 was: maak dat ontslagrecht nou eindelijk eens een keer soepeler. Ja. Uh, ja, dat, en dat werd ook met veel tromgeroffel en bombardie naar buiten gebracht, dat dat zou gebeuren. Met andere woorden, als u nu het wetsvoorstel leest, dan gebeurt er geen ene. Ja, hoe ik weet niet eens hoe ik het netjes moet zeggen. Nee. Nou ja, ik moet zeggen, u, u, slaat, u slaat de spijker wel bepaald op zijn kop. Want inderdaad, ik, ik, heb toch, ik heb toch wel enigszins met verbazing kennis genomen... van inderdaad uh, dat, dat D66 dit, uh, hè, dat dit nog, nog wat versneld wordt ingevoerd... presenteert als, als een punt wat ze hebben binnengehaald. Maar echt een versoepeling van het ontslagrecht is dit gewoon niet. Wordt het er überhaupt uh, wel beter van? Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat hangt er vanaf uh, uh, hoe, hoe je er naar kijkt. Hè? Als, je, als je er met een werknemersbril naar kijkt en zegt van de rechtsbescherming is datgene waar het mij om gaat. Ja. Dan kan ik niet anders concluderen dan dat dit inderdaad nog meer rechtsbescherming geeft dan, uh, dan er al was. Het wordt dus eigenlijk moeilijker om mensen te ontslaan. Nou, ik, denk, ik denk dat als je een werknemer hebt die zich, die zich echt wil verzetten met hand en tand tegen het ontslag, eh, dat hij dat bepaald betere kaarten heeft in dit nieuwe stelsel dan, dan, dan in het huidige stelsel. Dus als je ja, van iemand ondergaan. af wilt eh, die bijvoorbeeld niet functioneert en diegene die gooit zijn kont tegen de krip, dan heeft hij eigenlijk alleen maar meer rechten gekregen en dus wordt het moeilijker om diegene te ontslaan. Ja, nou kijk, laat ik het zo zeggen. Wat ik, wat ik al een stukje terug in het gesprek zei. Je hebt nu die twee routes, UWV en, en kantonrechten. En het is in feite zo dat toch een soort van, soort van idee is. In dat, dat vind ik wel steun in de praktijk. Dat als je niet zo'n hele sterke zaak hebt als werkgever. Nou, dan ga je maar ontbinding vragen bij de rechter. Want over het algemeen gaat zo'n rechter toch wat sneller ontbinden. Als hij ziet dat er een verstoorde verhouding is. En dan staat dan een vergoeding tegenover. Ja. Nou, wat krijg je in het nieuwe systeem? Ja, dan kun je wel naar die, naar die ontbindingsrechten gaan. Maar dan heb je vervolgens vijf, zes jaar onzekerheid over de vraag... of die beslissing wel in stand blijft. Dan nou, moet je dat ook nog maar net kunnen betalen, zo'n uh, juridische procedure. Zeker, dat is waar. Maar goed, er zijn natuurlijk tegenwoordig uh, uh, allerlei rechtsbijstandverzekeraars... die, die, die uh, tegen redelijk betaalbare tarieven verzekeringen aanbieden. En vergeet ook niet... He, eh, eh, mensen die bij een vakbond eh, zitten... die hebben eh, uit dien hoofden gewoon eh, rechtsbijstand... waar ze niet voor hoeven te betalen, anders dan hun lidmaatschap. Juist. Maar Met... u heeft gelijk. Het is, het, is in het is natuurlijk wel zo dat je als, als werknemer zo'n procedure wel moet betalen. En als ja. je het echt uit je eigen zak moet betalen... dan wordt het een dure grap. Ja. Juist. Goed, dus, dus niet voor iedereen weggelegd, maar het feit is dat de wet... en je moet uitgaan van... Uh, het dictum van de wet en de bedoeling van de wet... dat je, als je dat dan uh, tegen het licht houdt... dat het gewoon niet soepeler wordt om mensen te ontslaan. Sterker nee. nog, het kan heel goed averechts uitpakken. Ja, hoe vaak je het ook herhaalt, versoepeling, versoepeling, versoepeling... als je kijkt naar wat hier op tafel komt te liggen... dan ja. denk ik niet dat het dat is. Nee. Goed, met andere woorden, de bonden en Diederik Samsom... hebben gewonnen met die onderhandeling... en helemaal niet Alexander Pechtold en de VVD. Op dit punt denk ik dat die conclusie de enige juiste is. Juist. Ik ben benieuwd of ze het ook zo gaan presenteren vrijdag. Wat denkt u? Ik, ik, ik vermoed van niet. Dan weten we nu hoe we daar nou met uh, welke ogen en welke oren... naar moeten kijken en luisteren. Akkoord. Stefan Sekal, hoogleraar arbeidsrecht. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De Vraag van Vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid, uh, in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een opa is samen met zijn kleinzoon tijdens een proefrit... met een Ferrari van 370.000 euro tegen een boom geknald. Wie draait op voor de schade? De autodealer of de opa? Dat is de vraag aan autojournalist Carlo Brunson. In principe is altijd de auto verzekerd. En de auto is eigendom van in dit geval het garagebedrijf. Dus het garagebedrijf draait voor de schade op... Moet ik wel iets bijzeggen, dat is als er uh, vooraf anders is overeengekomen, bijvoorbeeld door een klein contractje of een, of, een, of een meeneemcontractje, dan zou eventueel een deel van de schade kunnen worden verhaald op de bereider. Maar in dit geval gaat het om een proefrit. En dan is uh, dan is de, de eigenaar van de auto, in casu het garagebedrijf, de aansprakelijke. En... Uh, moet hij opdraaien voor de schade? Juist, goed. De garage is dus het haasje. 370.000 euro kostte die Ferrari. Leverde veel bekijks op trouwens. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Terug naar Assen. Martijn Grimiers. Dit is het geluid van een veldtelefoon, hè Julian? Ja, helemaal. Julian van Kerk, winnaar van de Dutch Collectors Award. En we staan in je oorlogsmuseum, het Tweede Wereldoorlogsmuseum. Een originele veldtelefoon, waar is die ooit uh, gebruikt? Hij is uh, op de Duitse veldslagen gebruikt uh, bij de officieren en de soldaten. En uh, nou ja, 12 vierkante meter oorlogsmuseum, uh, ik zou zeggen, uh, lijkt me maar even rond, wat, wat zien we hier nog meer? Uh, nou, we zien hier uh, kranten uit uh, verschillende jaren, uh, vlak voor de oorlog en uh, tijdens de oorlog. Uh, nou, we zien mijn certificaat van de Dutch Collectors Award. Die heb je gewonnen? Ja, die heb ik gewonnen, ja. Een bijzondere prijs, want je hebt dus de meest bijzondere collectie van Nederland. Ja, ja daar ben ik, uh, daar heb ik mijn uh, prijs voor gekregen, ja. En uh, dat vindt zich allemaal, uh, ja, allemaal in een kelderbox van oma. Die heeft een kelderbox ter beschikking gesteld. Ik zei het al, 12 vierkante meter met allemaal oorlogsmemorabilia. Um, oma Gorter is er ook. Trots? Ja, natuurlijk. <laughs> zeer, zeer trots. Want u heeft het ook, maar eigenlijk dankzij u, mede dankzij u, heeft hij, heeft hij, heeft hij hem gewonnen, hè? de uh, award. Nou, mede dankzij mij, maar ik bedoel, we hebben het samen opgezet. Ja, ja klopt. Het is een mooie oude kassa trouwens nog, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Waar komt die vandaan? Uh, dat weten we eigenlijk niet precies. We vonden hem in een kringloopwinkel. Oh, en, uh, stond wel leuk. Ja, ja, hij is ook uit de Tweede Wereldoorlog. Dus, uh, Even een stukje verder lopen ja. hoor, door dit uh, museum. Gasmaskers zie ik hier. Ik zie hier uh, een uh, affiche voor Mussert. Ja, zeker. W hoe kom je daar nou aan? Uh, die, die vind je dan ook weer. Er zijn ook weer mensen die dat dan weer geven. En, uh, die dan ook weer wat bij willen dragen aan, aan het museum. Nou ben je een veertien, hè? Ja, zeker. Waarom hou jij je nog bezig met de Tweede Wereldoorlog? Het, het is gewoon een heel interessant tijdvak. Uh, en uh, ik uh, verdiep me sowieso al graag in geschiedenis. En dit was toch wel een, een, een, een tijd waar ik toch wel wat meer in verdiepte dan de rest. En uh, het is gewoon heel interessant. Even verder kijken hier hoor. Um, Postzegels van Adolf Hitler. Um, nou, nog meer gasmaskers. Wat ligt hier nou? Een mes? Hier, hier ligt een, een, een dolk. Daar bij. van uh, De jeugdstorm, dat was een soort van uh, extra uh, soort van, uh, dingetje wat je bij je uniform kon hebben. Want de jeugdstorm was immers de soort van jongere afdeling van de NSB. En uh, deze er zijn er maar heel weinig van gemaakt. En toen we een open dag in het museum hadden, was er een man die kwam hier heen. En die zei, oh, ik heb wel wat. En die was in één keer weg. En daarna kwam hij weer terug met deze dolk. en uh, Het schijnt een heel bijzonder en uniek item te zijn. Wat ontbreekt er nog in deze collectie? Wat moet er eigenlijk nog in, bij? Daar kan je niks over zeggen. Er zijn zoveel dingen waarvan je denkt... nou, dat is nog wel leuk in een museum. Maar eigenlijk, altijd als er weer iets binnenkomt, dan ben ik alweer helemaal blij. En dat is eigenlijk altijd wel weer uniek. Ja. Toekomstplannen. Moet het nou, want Oma, hoeveel garageboxen heeft u? Uh, we hebben één box, maar er is nog eentje hiernaast. En als hij kan uitbreiden, moet uitbreiden, dan breken we... Dan gaan we hier museum. de muur gewoon... hier. Doorbreken. Dan breken we dit door. Ja, dan uh, maken we dit. Ja, klopt. Nou, er is nog wat uitbreidingsmogelijkheid. Als mensen hier dan naartoe willen komen... zeggen nou, dat, dat oorlogsmuseum in, uh, in Assen... dat wil ik wel eens zien. Wanneer moeten ze komen? Ja, prima. We zitten op wel zo'n plek... Dat, dat je niet zomaar spontaan kan komen. Dus je kan altijd een afspraak maken... op www.oorlogsmuseumrode.io.nl uh, En we, staan altijd, we, we hebben genoeg momenten... waar je even langs kan komen... als je even een afspraak maakt... Zien we je graag een keer terug. Iedereen gaat er naartoe uh, en nu moet jij door naar school, hè? Ja, helaas wel. Heb je voor les? Duits. Duitse les. Succes. Dankjewel. Maar daar geen Straks de vertegenwoordiger van de Britse koningin in Australië. Wil een republiek? Maar eerst. 3, 2, 1. go! Deze dag. 1922. What can you see? Can you see anything? Wonderful thing. Deze dag in 1922 ontdekte de Britse archeoloog Howard Carter... het graf van Tutankhamon, de, het enige intacte graf van een Egyptische farao ooit gevonden. Maar, weet Egyptoloog Huub Pracht, er is er nog één. Op die ochtend stonden Howard Carter en Lord Canavan... Uh, de geldschieter van uh, deze opgraving stonden naast elkaar bij een muur, een tegelstenen muur, waar een klein gat in was gemaakt. Where is he? Yes, look. There's a doorway here. This is it. This is the shrine. Howard Carter. Stak daar voor de zekerheid een brandende kaars door door dat gat. Ja, eigenlijk met de bedoeling om te kijken of er niet valse lucht in die ruimte zat. Misschien dat er uh, gassen in zouden zitten die schadelijk zijn of de vlam uh, zou gaan flakkeren of, of uit zou gaan. Nou, dat bleek gelukkig niet het geval. Er zat gewoon goede lucht in. En um, Lord Carnarvon vroeg aan Howard Carter. What can you see? Can you see anything? Can you see anything? Bleef het even stil yes. en Howard Carter zei vervolgens: Wonderful things. Wonderful things. Wonderful things. Dat zijn de historische woorden die je eigenlijk elke keer wel leest. Uh, uh, steeds geïllustreerd met uh, foto's van wat uh, dit tweetal dan als eerste he, uh, hebben gezien. Het lijkt me ook een, een, een geweldige. <laughs> ...ervaring om als eerste hè, dat soort goudschatten te, te, te mogen aanschouwen. Toen ik een jongen van tien was, had ik aan de binnenkant van mijn uh, slaapkamerdeur... ...die prachtige poster van het gouden masker van Tutankhamon... ...dat me eigenlijk uh, recht in de ogen aanstaarde. Ja, dat is iets wat, uh, wat mijn hele leven eigenlijk uh, meegaat. Het is dus mijn, mijn absolute overtuiging dat er naast uh, het graf van Tutankhamon... ...nog steeds een ander koningsgraf op ontdekking ligt te wachten en vandaag ga ik achter het Dal der Koningen op zoek naar uh, inscripties die mij een uh, aanwijzing zouden kunnen geven. Ik heb uh, zelf de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar um, met name een persoon met de naam Mengeppera. Deze meneer Mengeppera heeft heel zeker uh, de koningsgraven in het Dal der Koningen geopend heeft het graf van Tutankhamon over het hoofd gezien. Hij heeft alle koningsmummies die hij aantrof, heeft hij veiliggesteld. Maar ze liggen daar zonder hun goudschatten. En um, een deel van dat goud is wel teruggevonden in het graf van de broer van Mengepera. Die was koning in het noorden van Egypte. Maar het graf van Mengepera zelf is nooit teruggevonden. En um, ik heb wel een vermoeden waar zich dat graf bevindt. Dan, dan kom je toch ook in de buurt van zo'nzelfde ontdekking als het graf van Tutankhamon, dat, daar ben ik wel van overtuigd. U pracht over de ontdekking van het graf van Tutankhamon en dat andere graf dat er nog zou zijn. I will wait.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 bij het duidelijke weer, zeker als je je auto zo meteen even aan de kant moet zetten. I will wait van Mumford and Sons, was dat het is. Uh, acht minuten voor tien, u luistert naar de Cairo op Radio 1. De hoogste vertegenwoordiger van de Britse kroon in Australië, dames en heren. Dat is gouverneur-generaal Quentin Bryce. Bryce, denk ik dat ze daar zeggen, heeft voor veel ophef op, uh, gezorgd... door een toespraak te houden waarin hij pleit voor de invoering van de Republiek. Niels Kraijer, onze man in Australië. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet de vertegenwoordiger van de koningin juist niet het omgekeerde bepleiten... Ja, dat, dat zou je wel denken, hè. Uh, je zou verwachten dat we zo'n uitspraak uh, niet zou doen. Maar ja, je moet rekenen, ze is een paar jaar geleden in 2008... benoemd destijds op, uh, op voorspraak van uh, de toenmalige premier Kevin Rudd. En ja, Rudd die heeft er nooit een uh, geheim van gemaakt... Dat je Australië liefst zo snel mogelijk een, een republiek ziet worden. Dus ja, het begint er een beetje op te lijken dat hij destijds bewust iemand heeft uitgezocht die er net zo over um, denkt overdenkt als, uh, als hij. Maar ja, het, uh, het blijft uh, opmerkelijk en het kwam dus dan ook wel um, ja, als, een, als een donderslag bij een heldere hemel, zo gezegd. Ja, terwijl de meerderheid van de Australische bevolking ook al jaren een republiek wil, toch? Um, dat uh, dat dat, dat klopt, er is uh, ja, in 1999 een uh, referendum uh, gehouden over deze vraag. Ja, uh, toen was er een kleine meerderheid uh, tegen de invoering van de Republiek. Maar ja, sindsdien uh, hebben verschillende polls, verschillende peilingen uitgewezen dat, uh, dat de steun voor de Republiek eigenlijk alleen maar toeneemt. Gaat dit nou ook daadwerkelijk leiden tot een referendum of andere stappen die je zou moeten zetten om tot een Republiek te komen? Um, ik denk wel dat dat uh, onvermijdelijk is. Uh, misschien niet tijdens, uh, tijdens de regeerperiode van, van Tony Abbott... van de ja, constructiviteit, die sinds uh, enige tijd aan de, aan de macht zijn. Maar ja, deze, deze vraag blijft, uh, dit onderwerp blijft terugkomen. En um, ja, ik, ik verwacht dan eigenlijk ook wel dat uh, zo gauw we weer een, een linkse regering hebben in, uh, in Australië... dat het uh, ja, tot een referendum zal komen. Ja. En uh, als de als schijn niet bedriegt wel de meerderheid van de bevolking voor de republiek stemmen, ja. Maar goed, dan is de republiek nog altijd niet daar. Want ik neem aan dat er dan ook wat grondwettelijks moet worden geregeld... in Groot-Brittannië zelf. Um, dat is een hele goede vraag. Maar ik, ik vermoed dat als de meerderheid van de Australische bevolking... zich uitspreekt voor de invoering van de republiek... dat het ja, in het Westminster systeem in het, het tweepartijgenbestelsel... Uh, toch op zich wel vrij snel uh, geregeld kan zijn. Echt waar? Um, ja, echt waar. Dat uh, zal natuurlijk wel wat voeten uh, in, de, in de aarde hebben. Maar ja, dat, dat kan binnen een, een, een paar jaar uh, geregeld zijn. Um, maar ja, het, het zal, uh, de, de, de Australische grondwet uh, zou uh, moeten worden aangepast. Uh, ja, het, het, het heeft uiteraard uh, wat voeten in de aarde. Maar goed, de, de Britten, die, uh, ja, ik, ik, ik, ik vraag me af in hoeverre zij dat zouden tegenhouden. Ik kan nou ja, omdat ze nogal hadden... hechten aan, uh, uh, aan het United Kingdom en straks... Uh, de Schotten willen ook al uh, uit het Verenigd Koninkrijk stappen. Uh, nou, de Noord-Ieren hebben we het maar niet over, zal ik maar zeggen. <laughs> uh, dan hebben we nog de Australiërs dan. Er blijft helemaal van dat Koninkrijk niks over... behalve dan uh, Engeland en Wales. Ja, dat is dat is een goed punt. Uh, ja, de, de, de dagen van uh, de British Empire, die die lijken uh, zo lang uh, wel uh, geteld. Maar ja, ik denk dat Australië toch altijd al wel een, een aparte plaats heeft, uh, heeft ingenomen. Ja. En uh, ja, de, de Britten weten ook wel dat, dat Australië steeds meer zijn eigen koers uh, is, uh, is gaan varen. Ja. Hè? Kijk, uh, uh, wordt hier nog links gereden? Um, ze spreken hier Engels. Maar uh, ja, uh, voor de rest. Um, die, die band met uh, Groot-Brittannië. Die, die, die wordt eigenlijk steeds kleiner. Ja. En uh, ja, de Britten beseffen ook wel dat dit uh, onvermijdelijk is. Het gaat een keer gebeuren. En die Bryce. die wordt benoemd door de Britse kroon. dus door de koningin zelf. Wordt u nu op staande voet ontslagen. of uh, zal er zo'n feit niet lopen? Nee. Ik... Ik denk dat het, dat het zover niet komt. Haar termijn die loopt af in maart 2014. En ik denk dat we haar de, de gelegenheid zullen geven om haar kawai af te maken. Ja. Ja. En ik denk ook niet dat de regering hier erop zit te wachten dat zij ontslagen wordt. Nee. Ik denk dat Tony het zo heeft van nou, laat deze bui alsjeblieft weer snel overdrijven. Goed, en, Niels, en, ik moet ja, het hierbij ja, laten. Dankjewel. Taf... Vanuit Australië Tot zometeen. Goedemorgen Nederland.